1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het gerechtshof heeft meer tijd nodig om te bepalen van wie het zogenoemde krimgoud is. Eerder oordeelde de rechtbank dat de collectie kunstschatten terug moet naar Oekraïne. Het Allard Pearson Museum leende honderden kunstvoorwerpen in 2014 voor een tentoonstelling. Toen de stukken in Amsterdam waren annexeerde Rusland de Krim en ontstond de vraag wie nu de eigenaar was. Oekraïne, waar de Krim dus niet meer toe behoorde, of de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het Haga ziekenhuis in Den Haag... een boete van 460.000 euro opgelegd... vanwege onzorgvuldig omgaan met patiëntgegevens. Ook is de beveiliging van de gegevens niet op orde... en dreigt een nieuwe boete van 300.000 euro. Medewerkers van het ziekenhuis hebben vorig jaar... stiekem in het medische dossier gekeken... van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. De Autoriteit Persoonsgegevens startte vervolgens een onderzoek... en zegt geschrokken te zijn van wat ze aantrof. De verhuizing van 150 koningpaarden van de Oostvaardersplassen naar een natuurgebied in Wit-Rusland is uitgesteld omdat de papieren nog niet in orde zijn. De paarden moeten weg uit de Oostvaardersplassen omdat er te veel grote grazers rondlopen. Wanneer de kudde wel kan vertrekken naar Wit-Rusland is nog niet duidelijk. Begin dit jaar verhuizen al 29 paarden naar een natuurgebied in Spanje. Voor een grote groep edelherten was verplaatsing vanuit de Oostvaardersplassen niet mogelijk. Meer dan 1700 edelherten zijn afgeschoten. En in de Indiaanse stad Mumbai is een appartementengebouw van vier verdiepingen ingestort. Daarbij zijn minstens twee doden gevallen. Er liggen nog mensen onder het puin. Hoe ze eraan toe zijn is onduidelijk. Het gebouw stond in het financiële centrum van de Indiaanse miljoenenstad. Gebouwen ernaast dreigen ook in te storten. Alle bewoners zijn inmiddels geëvacueerd. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met misschien wat regen. Vanmiddag vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer zon en zo goed als droog. Het wordt dan ook een stukje warmer met 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A7 van Zandam naar Horen bij Avenhooren. 4 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging bijna 10 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaandam, bij Zaandijk, 3 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ook daar is de rechte reis dicht. En de vertraging net aan 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Zurke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leiden!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 Does lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zee. Zandvoort, de zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu ZFM luncht. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie Tan perfecta que bien te ves ya tra, ya tra. Oh, Ese vestido corto te queda bien oh, oh. Tú sabes que eres mi morena eh. De todas tú eres la primera eh. Yo a ti te llevo a donde quiera eh. Todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta. Te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, hey. de Punta Cana, a Venezuela, que hey. ni te lleva donde quiera hey. todos lo hacemos a tu manera, ya yeah. de Puerto Rico a Cartagena. La en la boca. Tú sabes que es mi turno y ahora me toca. Tú sabes que este loco a ti te pone loca. Vacílalo, vacílalo, llego yo, ya llego yo. Tú sos una princesa, bien mala, traviesa. Con esa hermosura de piensas. Suélgate la vuelta, maurie. el pelo, maurie. Dag tan perfecta que bien te ves que ven date la vuelta por mi otra vez I wanna dance by water underneath the Mexican sky drink some margaritas by me blue lights listen to the mariachi play at midnight are you with me Are you with me? To the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? I'm a father. Hey.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 Without noticing our own decline Heading deep down we hanging on to Losing control You want me more Now I let go Nah, nah, nah, nah I'm over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 Now Want zit mekaar een droom gekrijg. But regrets can't change anything. Yeah, I feel my part. in me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 from CFM I'm at a party I don't wanna be at and I don't ever wear a suit and tie Wondering if I can sneak out the back. nobody's even looking me in my eyes can you take my hand finish my drink say shall we dance Hell yeah you know i love you did i ever tell you, you make it better like that don't think Okay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 I don't care when I'm with my baby, yeah All the bad things disappear you make me feel like maybe I am somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby, yeah ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah Cause I don't care as long as you just hold me in can... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5